Regen en wind hadden dit jaar een duidelijke invloed op de viering van het nieuwe jaar. Vanwege de vlagerige wind was vuurwerk aansteken extra gevaarlijk. Pas kort voor middernacht werd besloten dat de vuurwerkshow bij de Erasmusbrug in Rotterdam toch door kon gaan. In Amsterdam was het oudejaarsfeest dit jaar niet op de Dam, maar bij het Scheepvaartmuseum. Er kwamen maar 5000 mensen, terwijl er vorig jaar 20.000 bezoekers waren. De politie in de grote steden had de indruk dat het een normale tot rustige jaarwisseling was. De brandweer in Noord-Nederland had het vanwege de vlagerige wind echt druk met vreugdevuren. Normaal worden die toegestaan, maar dit jaar niet vanwege de kans op zogenoemd vliegvuur. Door de wind kan brand gemakkelijk overslaan. Er zijn verschillende ongelukken met vuurwerk gemeld. In Amersfoort liep iemand oogletsel op en in Bunschoten verloor iemand een hand. In Scherpenzeel kreeg een jongen van tien vuurwerk in de kraag van zijn jas. Hij heeft rugletsel.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 Het weer, het regent en er staat voorlopig nog veel wind. Overdag nog wat regen, in de middag droger en af en toe zon. Het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Het Maarten Dallinga. Welkom terug bij Dit is de Nacht. Rond half zes vliegen we naar Australië en Bonaire... en horen we hoe daar oud en nieuw is gevierd. Maar zometeen eerst, wat is het voor nacht op de spoedeisende hulp? Night and the pips come back and finish what you started. Uit 1978. Hoe is vannacht de situatie op de Eerste Hulp? Rob Keuringer is hoofdverpleegkundige van de Spoedeisende Hulp van het AMC in Amsterdam. En Laura Kater is arts op de Spoedeisende Hulp van het Rode Kruis Ziekenhuis en Brandwondencentrum in Bever, Beverwijk. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Zegt het iets uh, dat jullie tijd hebben gevonden om in de uitzending te komen over de drukte? Nou, bij ons zegt het meer iets over het feit dat wij beter bezet zijn. Want in de nachturen uh, bij oud en nieuw uh, hebben wij twee dokters in plaats van één. Dus ik heb nu altijd iemand uh, naast mij om de patiënten op te vangen. Dus dat maakt het uh, mogelijk. Hoe, hoe druk is het, deze oud en nieuw? Bij ons in Beverwijk is het uh, behoorlijk druk. Uh, vergeleken bij uh, normale, reguliere nachten. En uh, zeker ook voor een oud en nieuw hebben we hier wel weer pittig. En is het uh, drukker dan vorig jaar of is het gelijk? Nee, wij hebben drukker dan vorig jaar uh, en eigenlijk ook nog drukker dan het jaar ervoor. Um, en dat is deels gerelateerd, uh, gerelateerd aan vuurwerk, letthol. Maar we hebben ook nog best wel veel patiënten vannacht gehad met klachten... die eigenlijk uh, sowieso op het spoedeis 0 terecht horen losstaan van het vuurwerk. En om wat voor gevallen gaat het dan bijvoorbeeld? Nou ja, um, dat kunnen mensen zijn met neurologische klachten of uh, cardiale klachten. Ja. Of uh, gewoon wonden, zeg maar, die uh, om andere redenen kunnen ontstaan dan vuurwerk. En we hebben ook uh, deze nacht wel vrij veel mensen met alcohol en of drugs gebruiken uh, op de SEH. En enig idee hoe het komt dat het dit jaar drukker is dan vorig jaar? Nee, dat wisselt een beetje. Er was eigenlijk de verwachting in het algemeen vanwege de regen dat uh, het vuurwerkplezier... Uh, ja, tegen zou vallen, eigenlijk. Uh, nou ja, en je ziet dus dat dat duidelijk niet het geval is. Maar eigenlijk is het niet goed te zeggen waarom er nu meer mensen zijn. Ik denk, we hebben sowieso al veel wisseling in de nachten, tussen de ene nacht en de andere nacht. Maar ik zou het niet durven zeggen, nee. Rob Keulingen, hoofdverpleegkundige van de Spoedeisende Hulp van het AMC in Amsterdam. Hoe uh, is het uh, bij jullie met de drukte? Uh, nou, de, de drukte valt hier op zich nog mee. Het is niet echt extreem druk. Maar de, de klachten of de, de letsels van de mensen zijn wel veel erger dan voorgaande jaren. Dat is oh ja. Als idee, ja. En u zegt veel erger. Wat, wat bedoelt u daar dan precies mee? Nou, er zijn de, de, de, vooral het illegale vuurwerk heeft ook wel tot veel, veel ernstige verwondingen geleid. aan hoofd, ogen en, en handen. Mm -hmm. Vooral, dat zijn echt zeer, behoorlijk, zeer aanzienlijke letsels. En dus ernstiger dan vorig jaar, zegt u? Ja, die indruk hebben wij wel in ieder geval. Ja. En hoeveel mensen zijn er tot nu toe binnengekomen? Uh, Van vuurwerkletsel eigenlijk niet zo heel veel. Ongeveer uh, tegen de tien mensen. En dan zei je natuurlijk wel ook nog wat mevrouw wat, uh, in Beverwijk vertelde: veel mensen met dronkenschap. En andere patiënten voor de cardioloog, voor de chirurg, mm -hmm. de interne geneeskunde. En, en, uh, maar de, de vuurwerkletsels zijn wel behoorlijk ernstig. En ja. wat was het ernstigste wat u uh, hebt uh, voorbij zien komen? Daar uh, nou zijn er twee mensen geweest. Ik, ik ga u heel even onderbreken, onderbreken ja. want we hebben opnieuw een spookrijder. Oké. Okay. Inderdaad, er zijn twee spookrijders gesignaleerd op de A2 van Den Bosch naar Utrecht en de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Rijdt u op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, dan komt u tussen Culemborg en Nieuwegein een spookrijder tegemoet. Rijdt u op de A28 van Amersfoort naar Zwolle, dan is er een spookrijder gezien tussen Harderwijk en Dezeb. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Rob Keurdinger, hoofdverpleegkundige van de spoedeisende hulp van het AMC. We hadden het over uh, de drukte en uh, de ernst van de uh, soorten uh, letsel... Uh, wat, wat allemaal voorbij komt vannacht. Um, uh, wat was voor u uh, het heftigste om te zien? Um, nou, mensen die, die nou ja, in ieder geval zeer ernstige handletsels hadden... waarbij de hand niet meer gered kon worden. Ja, en, en, en zijn dat soort gevallen ook voorbijgekomen in het uh, Rode Kruis ziekenhuis in, in Beverwijk, Laura Kater? Genoeg eigenlijk niet, want uh, veel mensen weten ons wel te vinden, natuurlijk omdat wij een brandwondencentrum zijn. Um, maar wij hebben, eigen, wij hebben wel twaalf vuurwerkletsels gezien tot nu toe, um, waarvan één oogletsel is, wat um, relatief ernstig is, maar niet bedreigend voor het oog. En één uh, hele jonge man met uh, derde graad brandwonden. En voor de rest is het eigenlijk uh, ja, redelijk mild letsel geweest. Ja, dus dat is uh, niet, niet uh, zoals in het AMC. Uh, dat is dus niet in, te, in het uh, Rode Kruis ziekenhuis het geval dat, dat er dus veel ernstiger letsel is. Uh, hoeveel, hoeveel, uh, hoe groot is het percentage patiënten dat wordt doorgestuurd naar het brandwondencentrum? Op dit moment, Hallo? bedoelt u? Ja? Nou. Vanuit uh, anderen, andere ziekenhuizen hebben wij op dit moment uh, nog niemand ontvangen. Oké. Okay. En, en uh, wij, met... hebben ook, wij hebben ook niemand gestuurd naar het brandwondencentrum? Nee, nee. En mensen die jullie zelf hebben behandeld in in Beverwijk? Op nee, wij hebben HEP? twee mensen moeten opnemen vanwege vuurwerkletsel. Um, en die hebben allebei, hoefden ze niet naar het brandwondencentrum. Dus die werden op de chirurgische afdeling opgenomen. En meneer Keulingen, hebt u misschien ook contact gehad met, met andere artsen... van andere um, spoedeisende hulpafdelingen, um, van andere nee, nee, ziekenhuizen? Nee, nee. U weet nee we horen alleen over... van de, de ambulancediensten in Amsterdam... dat het wel heel erg druk was. En, en um, hoort u van hen ook dat uh, het letsel ernstiger is dan vorig jaar? Nee, nee daar heb ik geen, geen informatie over. Nee, nee, maar dat is wel iets wat u ziet in het uh, AMC? Ja, bij ons is dat echt opvallend, Iedereen vindt dat hij hier uh, aanwezig is. Ja. Uh, en om wat voor uh, mensen gaat het dan? Wat is de, de, de leeftijdscategorie? Uh, nou, dat zijn vooral jonge mannen. Of in ieder geval mannen van tussen de, tussen de 16, 17 en de, de 40, 50. En, en geldt dat ook voor de uh, patiënten die binnenkomen in het Rode Kruis Ziekenhuis? Ja, dat klopt. Uh, Vrijwel, nou niet alle, maar het grote percentage vuurwerk en alcohol- of drugsgerelateerde letters, dat is bijna allemaal man. En geen oude mannen. Nee. Nee. En wat was het, uh, het uh, tijdstip waarop uh, het spitsuur was? Ja, bij ons was dat uh, tussen half één en vier. Hebben we hebben we echt een hoos aan patiënten gekregen. Geldt dat ook voor het AMC? Ja, ja. inderdaad. Vanaf, nou, vanaf half één ongeveer begon het. En tot vier tot uur. En nu, beginnen we, nu komen er minder mensen met, met uh, vuurwerkslachtoffers binnen... Nu komen er meer mensen die, die heel veel gedronken hebben. Ja. En ja, misschien ook dat, drugs ja. hebben gebruikt? En drugs hebben gebruikt, ja. ja. ja. En, en zijn wat dat betreft, wat die categorie betreft, verschillen met vorig jaar? Nee. nee. Wat ons betreft niet. Nee. nee. En in het Rode Kruis ziekenhuis? Nee, wat ons betreft ook niet. Wij zien sowieso, als er in de regio feestdagen zijn... dat er veel mensen met alcohol en drugsintoxicatie komen. Ja. Um, dus nee, dat is niet echt een nieuwe patiëntengroep voor ons, zeker niet. En nog eventjes de cijfers. Hoeveel mensen hebben die tot nu toe geholpen in het uh, Rode Kruis ziekenhuis? Wij hebben tot nu toe uh, 29 patiënten geholpen. En op een gemiddelde nacht is dat? Ja, het is wel eens voorgekomen dat we 20 waren op een normale nacht. Maar ik zou zeggen, ja, op een gemiddelde nacht is het toch max wel ja, zo rond de 10. En in het AMC? Ik denk dat wij ook ongeveer op 29 zitten. 29 à 30 ongeveer. En wat is normaal dat voor is jullie? Een, dat is drukker dan normaal in ieder geval. Ja. Maar er zijn uh, avonden geweest waar het veel drukker is geweest. En tot slot, hoe is het eigenlijk voor jullie om um, op zo'n nacht, tijdens zo'n nacht te moeten werken? Ja, ja. gezellig ja. natuurlijk. <laughs> het, is, uh, het is altijd feestelijk om met je collega's uh, een feestdienst te doen... En daar draagt iedereen natuurlijk ook aan bij. En ik moet zeggen ook dat de patiënten dit jaar ontzettend uh, ja, relaxed zijn. Ook nog wel in feeststemming. Eigenlijk helemaal geen vervelende dingen op de afdeling. Hmm. Dat gaat hartstikke goed. Geen agressie? Nou ja, nee. Eigenlijk niet, niet met opzet. Er is natuurlijk okay. wel eens een klein beetje oneenigheid. Zeker bij alcohol of drugs. Maar helemaal geen vervelende dingen. Nee, het gaat heel goed. En is de situatie hetzelfde geweest in het AMC tot nu toe? Ja. Dus er is hier ook geen agressie geweest. Mensen wachten rustig tot ze geholpen zijn. Uh, en om te werken hier is prima op de, pauwjaarsavond. De, de, de, de, de Gezellige collega's. En er zijn heel veel artsen. En hebben jullie een oliebol op? Ja, diverse. Ja. Oké. Okay. Nee, ik ben niet eens. kan nog niet. Nou, nee. verschil moeten zijn. Uh, heel erg bedankt. Rob Keulingen, hoofdverpleegkundige van de Spoedeisende Hulp van het AMC in Amsterdam. En Laura Kater, arts op de Spoedeisende Hulp van het Rode ziekenhuis en Brandwondencentrum in Beverwijk. Nog een goede ja. nacht verder. Dank u wel Zegel. en nog gelukkig nieuwjaar. Bedankt. Gelukkig nieuwjaar. Jullie ook. Although you constantly hurt me And we fight and we cry and we tell the same lies about love And we cling to each other shoulder to shoulder against the world So I'm gonna drag you down whilst you drag me down and I'm gonna shout you shine De nacht. Met Maarten Dalling. Net Toch maar eens uh, even gewaagd aan de oliebol. Maar poof, dat was wel vet. Dat ik toch niet moeten doen. Nou ja, goed. Dat hoort er wel een beetje bij ook. Hè? Rebecca Ferguson en Shoulder to Shoulder. En zojuist The Style Council en My Ever Changing Moods. Zometeen focus op de wereld. Waarin we bellen met Melbourne, Australië. En we gaan naar Bonaire en kijken hoe daar oud en nieuw is gevierd.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 I'm not Big Mountain en Baby I Love Your Way uit 1994. En daarvoor Rumor en Soulsville. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. Iedere week spreken we in Dit is de nacht met Nederlanders in het buitenland. Waarom zijn ze uit ons land vertrokken? En wat doen zij daar? Dit keer Gerard Adriaanse vanuit Australië en Michel Verkouter vanuit Bonaire. Goedemorgen, gelukkig nieuwjaar. Goedemorgen, gelukkig nieuwjaar. Voor ja, jullie beiden. Morgen. Gelukkig nieuwjaar, uh, Maarten. Michel, het is nu pas uh, net na twaalf bij jullie. Hè? Het is half één ongeveer, ja. Bonneren. Kun je beschrijven wat er allemaal om je heen gebeurt, of gebeurt er niet zoveel? Nou, het, het, het is nu langzamerhand een beetje aan het afnemen, maar uh, nou ja, goed, we hebben, uh, ik denk net als in Nederland, net het. Uh... Volle vuurwerk gehad en hier is het op zich altijd heel mooi als je een beetje langs de kustlijn kijkt vanaf van ons huis. Dan heb je hebt dat wat grote hotels staan en daar wordt dat een flinke vuurwerk afgezet. Ah, ja. dus het is een aardig uh, spektakel in de lucht. Ja. En hier en daar horen we nu nog uh, ineens weer hele knallen mensen die nog wat uh, nog vuurwerk afsteken. Dus het het ergste is nu voorbij, maar uh, ja, we, we, we zullen het nog wel een poosje blijven horen. Dus, uh, op feestjes die er nog zijn waar er nog vuurwerk afgetrokken wordt. Dus we zitten hier nog meteen in. We zijn net het nieuwe jaar in. Zijn er, zijn er grote verschillen tussen hoe oud en nieuw daar wordt gevierd... en hoe het hier wordt gevierd? Um, ja, het geeft Het grootste verschil is natuurlijk bij vieren het hier in de Ja. Het is, het is hier heel erg warm. Hoe warm is het? Um, het is hier nou... Ik denk dat het nu rond de 25 graden is. Nee, nou, dus dat, uh, dat is een heel groot verschil. Als dus ja. ik niet wil aan in ieder geval zelf erg gaan wennen aan het begin. Ja. ja, en je ziet, dat, je ziet dat, dat meer vuurwerk wat hier uit Zuid-Amerika komt, volgens mij, wat in Nederland uh, uh, niet zo snel afgestoken zal worden. Dus het is volgens mij wat zwaarder. Dus nou. het is ook, uh, als het dan de lucht in gaat, is het ook flink heftig. En doe je er zelf aan mee? Nee, nee ik sta meestal rond buiten in de voortuin te genieten. En zelf afsteken, dat, uh, nee, dat, dat hoef ik niet meer. Nee. En waar vinden jullie het nou leuker om oud en nieuw te vieren? Op Bonaire of, of hier in Nederland? Ja, dat is, weet je, dat is een beetje een rotvraag. Maak, nou, het maakt me niet zo heel veel uit. Ik vind het hier heerlijk dat je in de Korte broek staat. Maar ik, je merkt wel dat je rond dit soort tijden of rond, rond, rond de feestdagen. wat mee je de familie meestal? Ja. Ja. Uh, uh, dat, dat is gewoon niet. Je zit natuurlijk op een eiland. Je, je hebt hier vrienden genoeg hoor, en mensen om je heen. Um, alleen juist dat op dit soort momenten... en dan vlang je soms nog wat, wat extra naar familie... waar je wel graag uh, ja. Ja, oud nieuw mensen wel willen vieren. En hoe is dat voor de familie in Nederland? Uh, hoe is het andersom net zo? Ja, je weet ook dat ze dat je hier uh, ook missen. Dat ze ook zoiets hebben van... we nou, zouden natuurlijk een kop koffie willen komen drinken... of ja. even om de hoek willen kijken... Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is niet mogelijk. Ja Via Skype, maar goed, echt live uh, even langskomen. Dat is dan denk ik vaak het, het stukje wat je vooral miste. Ja. Deze jaarwisseling is, is eigenlijk extra bijzonder, hè? Voor, voor jou en je vrouw Gerdien. Ja, klopt. We, het kan maar zo zijn dat ik ineens de telefoon nog moet hangen. Omdat uh, de bevalling begint. Mijn vrouw is hoogzwanger. Ja. Dus, uh, 2 januari ja, uitgerekend, toch? Morgen? Ja. Ja. Ja, dus morgen, ja. Maar de ja. wegen zijn nog niet begonnen? Nee, nee. Het okay. is allemaal nog rustig. Dus uh, we kunnen nog rustig blijven zitten. Maar nou, het is een heel bijzondere. Uh, uh, ja. Gebeurtenis. Ja. We, wachten, we wachten af. Gerard Adriaanse vanuit Melbourne, Australië. Bij jullie is het, is het al even nieuwjaar. Hoe laat is het nu bij jullie? Ja, het is bij ons nu uh, half vier, hè. Dus uh, smiddags. Ja. Ja. Hoe heb jij de jaarwisseling gevierd? Nou, wij hebben gewoon uh, eigenlijk uh, op televisie de, de beelden vanuit Sydney gezien. En er belde nog wat familie. En uh, ja, zo hebben wij het eigenlijk gevierd. De grote vuurwerkshow in Sydney. Ja, ja, dat is toch een stuk mooier dan hier in Melbourne moet ik zeggen. Dat is bij het ja. Opera House toch? Ja, ja, ja, daar ja. In die, in die haven, hè, bij die brug. In de baai, ja. Ja, dat is wel, uh, dat is wel heel spectaculair, ja. En uh, ja, wat dat betreft, uh, ik hoop dat dat in Nederland ook meer die kant op gaat. Het is toch, uh, toch jammer die, die verhalen die je hoort over wat er fout gaat met dat, uh, ja. ja, met het gewoon het, uh, het zeg maar het huistuin en keukenvuurwerk. En uh, ja, hier is dat sinds 86 verboden. En uh, ja. Daarom heb je dan ook minder, uh, minder problemen natuurlijk. En, en hoe, vindt, uh, hoe vindt men dat eigenlijk? Ja, ik denk dat iedereen er wel aan gewend is. Dus, uh, oh. Maar goed, je hoort nog wel eens een knal. Ik weet niet waar dat dan vandaan komt. Maar ik heb net nog nagekeken. Je moet hier wel een vergunning hebben... om vuurwerk te kunnen kopen wat, uh, wat zeg maar de lucht in gaat. Ja, ja. En die, dus, die uh, krijg je niet zomaar? Nee, je moet daar wel een speciale vergunning voor hebben. En uh, er is zelfs in, uh, dus zeg maar in de, de hoofdstad in Canberra, uh, in de ACT... Daar hebben, ze dus die, uh, daar hebben ze een paar jaar, in 96 of zo, hebben ze een volledig uh, vuurwerkverbod. Uh, mm. dus dat, uh, ja. Michel zei, het uh, is, ja, is leuk hier, lekker warm en zo. Maar aan de andere kant, ik mis Nederland dan ook wel op zo'n moment. Hoe is dat voor jou? Ja, eigenlijk hetzelfde. Je merkt het toch. Het is, het is weer 25 december en dat je verdraaid het zou toch leuk zijn als de familie hier was. Of wij bij de familie. Ja. Of bij vrienden in Nederland. Maar ja... Het, uh, de realiteit is natuurlijk dat wij hier zitten. Nu heb, ik, nu heb ik wel iets leuks nog verzonnen, Tenminste verzonnen. maar ik dacht ik moet eens wat proberen. Met, uh, met Google Plus ben ik een beetje aan het goochelen geweest en zo. Ja, ik en zag ik al een dat je hebt toegevoegd. <laughs> ik heb een hangout gedaan met, uh, met zeven vrienden in Nederland en dat was wel heel nee, leuk. Wat is dat dan, een hangout? Ja, het is een soort Skype voor uh, je kan tot, uh, tot negen mensen in beeld hebben ah. of zo. Dus dus dan, dan, ja, dat is heel gezellig. Je hoeft ook niet constant te praten. Dat is ook wel een ander antwoord. En dan, uh, ja. dan is Nederland even, eventjes heel dichtbij. Ja, en dan is het ook wel vreemd als, het dan, als je het weer uitzet. Hoor, dan ben je weer gewoon terug in Australië natuurlijk. Ja. Hoe lang wonen jullie daar al? Uh, wij wonen hier nu ruim vijf jaar. Dit is ons zesde jaar. Ja. En wat doen jullie precies? Nou, wij werken bij, een, bij een, zeg maar, het christelijk radiostation van, van Melbourne. En dat... Uh, dat richt zich eigenlijk, wij richten ons voornamelijk op, zeg maar, op de, zeg maar de, ja, dus de algemene bevolking. Da daarom spelen wij ook niet alleen christelijke liedjes. Maar we, nee, we draaien ook uh, bewust top 40 muziek. Die we mm -hmm. kunnen draaien. Natuurlijk, bepaalde muziek uh, verwacht je niet op een christelijk station. En die draaien we dan ook niet. Ja. Maar als het kan, doen we het wel. En uh, ja, daar dat hebben we best wel succes mee. Omdat die uh, shockjocks in, uh, in Australië hebben niet zo'n goede faam. Dat staat natuurlijk is, weer in zeg maar, het nieuws. Uh, uh, ja, en wij proberen ons dus op de familie te richten en op, uh, ja, op, op een positieve draai geven aan, uh, aan dingen. Hè. Dus eigenlijk vanuit natuurlijk de hoop die wij hebben, omdat we in de Heer Jezus geloven. En uh, ja, dat leggen we er dan niet zo duimend dik bovenop, maar dat komt toch wel regelmatig om de hoek natuurlijk. En uh, ja, nee, dat, heel veel mensen stellen dat ontzettend op prijs. Dus, uh, ja. En als je spreekt over we, dan heb je het over, over jezelf en, en je vrouw Rebecca, hè? Ja, dat klopt, ja. Maar Wat doen jullie precies eigenlijk voor die zender? Zijn jullie zelf DJ of doen jullie iets anders? Nou, Rebecca ondersteunt mij wel met, met wat ik doe. Uh, maar wat, wat, wat, waar ik verantwoordelijk voor ben is... Uh, ja, dat is in Nederland iets nieuws. Jij weet er misschien wel vanaf. Maar heel veel mensen niet, denk ik. Uh, digitale radio zit eraan te komen. Dat is DAB. Mm -hmm. um, en dat, hier heb je de DAB+. En uh, de community zenders hier, hebben de, waar, waar dus, uh, Light FM er één van is... Hebben allemaal een, een, een gratis digitale frequentie gekregen om die te gebruiken. En wij hebben dan gezegd van nou, omdat er vanuit de kerken vaak toch het idee is van hé, hey, eh, jullie zouden meer doen aan, moeten doen aan christelijke programma's eh, zijn we daar 24 uur per dag mee bezig op dat digitale station. En, en daar ben ik zeg maar de, de, de programmadirecteur voor. Ah. Dus degene verantwoordelijk voor de, ja, voor de programmering. En hoe, krijg je, hoe kijk jij terug op, op vorig jaar, op 2012? Wat was het voorjaar voor jou, wat het werk betreft? Ja, het was zo'n apart jaar eigenlijk. Een, een, een jaar wat ik van tevoren niet had kunnen bedenken. Wat eigenlijk een beetje doormidden gesplitst werd. Omdat de eerste zes maanden ben ik bezig geweest... nog steeds met het opzetten van het, en het verder ontwikkelen van het webteam. Daar heb ik dus uh, anderhalf jaar aan gewerkt. En toen werd ik gevraagd om, uh, om te helpen bij het opzetten van, uh, van, van Light Digital, dus, dus ons digitale station. Dus ja, dat, was een, dat gaf ineens een hele andere wending. En dat was ook ik uh, moest ineens omschakelen, dus dat was best wel druk. Yeah. Maar uh, ja, ik, ja, ik hou ontzettend van radio, zoals jij ook waarschijnlijk. <laughs> ja, absoluut. En, uh, ja, dus nee, wat dat betreft uh, ben ik wel erg blij dat het liep zoals het liep, zeg maar. En welk, welk moment uit 2012 zal jou het meest blij, bijblijven? Um, ja, ik denk als ik, als ik nu terugdenk aan vorige maand... Een maand geleden stonden we met, uh, uh, met een paar duizend man uh, in de dierentuin. En daar hebben we uh, zeg maar op 1 december uh, kerstliedjes gezongen samen. En er waren ook christelijke bands die daar optraden. En om dat in de, in de dierentuin van Melbourne te doen... En, uh, ja, gewoon samen dat zo te beleven. Dat was wel heel bijzonder. Heel bijzonder. Ik dat het ook wel uh, herhaald zou worden. Ja. En werd dat opgenomen en uitgezonden dan ook? Nee, nee, nee. We hebben het verder niet uitgezonden nou. of zo. Want we hadden in we hadden de ochtend al een, een OB, zoals wij dat noemen. Een outside broadcast. Uh, want we gaven toen een Volkswagen weg. Dus uh, ja. Dus zo? Dat, uh, dat, ja, dus de, de, de jockeys kunnen natuurlijk niet uh, van hot naar her en al steeds uh, live uitzenden. Ja. Maar... Uh, Nee, ja, het was wel heel leuk dat contact zeg maar, met de luisteraars. Hè? Ja. Michel vanuit Bonaire, uh, voordat wij komen op jouw moment van 2012, wat, wat doe jij precies daar? Ik werk samen met mijn vrouw, voor Cusana, dat is een evangelische opvang van verslaven. Mijn vrouw is haar directeur en ik ben uh, coördinator pastoraal werk. En eigenlijk betekent dat, in, uh, in, dat wij samen verantwoordelijk zijn voor het geestelijk klimaat uh, en het plaatje van Cruzara uh, uh, zeg maar. En mijn rol is met name uh, um, ja, bij, bijbelstudies geven. Uh, de gasten soms een stuk, een stuk meenemen in van, hé, hey, uh, als je je leven uh, aan de heer geeft, wat kom je dan tegen... Um, ja, heel, heel, heel direct vanuit het stukje van uh, hoe, hoe wandel je nou in je geloof, zeg maar zo. Ja. Um, ik zit niet zozeer uh, op het, op het echte hulpverlening Ik zit veel op het pastorale stuk van um, you know, hoe, ge hoe geef je nou handen en voeten aan je, uh, aan je geloof, zeg maar. En om wat voor verslaafde gaat het? Wat voor verslaafden ja, is, van wat voor verslavingen is er met... sprake? Ja, de meeste mensen die ik binnenkrijg zijn vaak uh, alcohol of drugs geslaafd. Uh, drugs is hier natuurlijk best een groot probleem, alcohol ook. Uh, drugs is natuurlijk uh, snel binnen vanuit, uh, vanuit Zuid-Amerika en uh, is vrij goedkoop, er, er is relatief goedkoop vergeleken met Nederland. Uh, dus er zijn gewoon veel, de, de, Die problematiek is gewoon best heel groot. Um, ja, en eigenlijk proberen we steeds, uh, proberen we steeds vanuit, vanuit de, de, de, de Bijbel ook uh, gewoon te laten zien dat er is een nieuwe kans. En er is, er is steeds weer opnieuw uh, de... de, de hoe zeg je dat verhaal? Dat het verhaal van de Florisson, zeg maar. Je, mm -hmm. bent, je bent eigenlijk welkom om opnieuw om, om, om, te beginnen. Zoals mm -hmm. We zijn klaar. En daarin ook soms een hele lange adem hebben, vooral denk ik met mensen die uh, verslaafd zijn. Uh, ja, die regelmatig op of terugvallen. Of, of uh, waar het niet goed mee gaat. Toch elke keer vanuit de liefde. Uh, ja, die jeesse front wacht, zeg maar. Steeds weer opnieuw kijken. Hoe kunnen we iemand uh, toch weer opnieuw uh, helpen? En hoe kunnen we soms jezelf uh, geduld oefenen om toch weer opnieuw met iemand een uh, project in te gaan. Maar ja. Het is uit die gedachte. En wat, wat was jouw moment van 2012, wat jouw werk betreft? Um, ja, wat mijn werk. ik denk, ik denk dat ik het um, heel bijzonder vind dat, dat, dat, uh, dat ik, hoe um, zeg je dat, op de, op de, in de frontlinie sta en, en, en van heel dichtbij meemaak hoe, hoe Jezus nog steeds levens, of hoe, hoe Jezus levens verandert. Soms, heb je, soms hoor je wel eens de geluiden dat mensen het idee hebben van joh, de Heer doet geen wonder meer of dit of dat. En dan vind ik het gewoon heel bijzonder om uh, vooraan te staan en te zien dat dit nog steeds gebeurt. Dat, dat, dat Jezus nog steeds levens herstelt en uh, mensen opnieuw op hun voeten zet. Uh, ik denk dat ik dat heel. Uh, dat, ja, daar dat, dat, ja, dat zijn niet echt goed, goed, goed woorden voor. Dat vind ik gewoon heel bijzonder. En kun je eens een voorbeeld geven van, van zo'n wonder waar je dan over spreekt? Um, ja, ik, als ik heel dichtbij haal, ik ben zelf van Ik uh, ben zelf heel lang verslaafd geweest en uh, ben, ben echt door de Heer daarin uh, ja, teruggezet op mijn voeten zeg maar. En, en dan merken hoe, hoe voor jezelf hoe genade werkt, dat je eigenlijk alles verkeerd gedaan hebt in je, in je leven zeg maar. Of voor mijn idee. En dan beseffen dat, dat uh, de Heer je gewoon een nieuwe kans geeft en je opnieuw op je voeten zet en ik een, een mooi gezin heb. We, we zitten te wachten op gezinsuitbreiding, want je zult. En om dat, dat ook te zien. Um, uh, bij, bij anderen, ja, ik, ik denk, ik, denk dat ik veel gasten heb bij, die je die, die, uh, tegenkomt op straat en die eigenlijk diezelfde idee hebben van joh, ik kom hier nooit meer uit, er is voor mij geen kans. En dan heel langzaamaan door een, een band op te bouwen met iemand of een bepaalde vertrouwensband te krijgen. En zo van joh, weet je, ik, ik zie, we zien je zitten. Vanuit de Bijbel. God ziet je zitten. Ja. En uh, die, die heeft het goed met je voor. En dan heel langzaam en zeker. Uh, iemand eruit zien komen en op een gegeven moment keuzes zien maken dat hij of naar Nederland gaat voor, voor hulp of... Uh. Bij ons is het grote verschil, dat we zien mensen op een gegeven moment, uh, letterlijk zien we mensen dikker worden, zeg maar. In de zin van als je je verslaafd met eet je vaak heel slecht en ben je vaak fel overbeen. been. En op het moment dat het met iemand goed gaat, zie je hem uh, vrij stevig worden. En soms zelfs dat je dan moet zeggen van wat moet je nu gaan sporten. Maar dat zijn eigenlijk hele mooie momenten om te zien. Ja. Yeah dat je denkt, hey, het gaat goed met iemand. Iemand gaat weer voor zichzelf zorgen. Iemand gaat weer genieten van het leven wat hij uh, heeft, zeg maar. Zonder dat hij vast zit in uh, ja, drank of drugs of, of, of in andere uh, uh, uh, de verslavingen, zeg maar. En, en door, door wat je dan ziet, is dat, is dat dan ook de reden dat je dit werk uh, blijft doen? Um, ja. Ja, ik denk in de eerste plaats mijn, mijn, mijn drijf, maar ik kan natuurlijk daarin alleen voor mezelf spreken. Dus mijn drijf is vooral dat ik denk van, hier als u het met mij uh, gedaan hebt, doet u het ook met anderen, zeg maar. Ik ben daarin niet heel veel specialer dan iemand anders. Um, en die genade die ik heel persoonlijk uh, heb leren kennen, zeg maar. Als ik dan iemand op straat zie en dat uh, je zelf ook verslaafd bent geweest, besef je gewoon heel goed hoe iemand... Um, hoe iemand daarin terechtkomt. Je kunt het soms aan een buitenstaande heel slecht uitleggen, maar ik, ik, ik begrijp als ex-verslaafde waarom er soms een verslaafde over lijken gaat. Um, en, en, en dan binnen kunnen komen en zeggen, nou weet je, voor jou is er ook een ander, voor jou is er ook een ander leven. Voor jou is ook uh, Jezus gestorven en wil je uh, een, nieuw, een nieuw leven geven. Ja, dat is iets wat mij, wat mij heel erg raakt. Omdat ik weet van het is niet voor uh, mij alleen. Maar het is voor, voor, weet je, die, die daar hebben we allemaal van gehad nodig. Ja. En dat, dat, dat, dat ja... Ik word misschien wel een beetje zweven... maar dat, draai, dat draait me heel erg om uh, steeds door te gaan. Ook ja. als ik, op het moment dat je echt moe bent en denk ik pak mijn koffer en ik ga terug... dat je dan weet van mijn heer, u, um, u hebt die mensen op het oog. En u wilt, wilt in dit geval mij ervoor gebruiken... maar ook andere uh, uh, voor gebruiken, zeg maar. Ja. Dan gaan we even kijken naar het nieuws uh, in Australië... Uh, om daarmee te beginnen. In Melbourne, uh, Gerard... Uh, is oud en nieuw uh, relatief rustig verlopen of zijn er veel incidenten geweest? Nee, nee dus, er zijn wel wat incidenten geweest, maar uh, op zich is het wel rustig verlopen, denk ik. Dus, uh, ja. En wat speelt er verder bij jullie in Australië? Nou, wat wel grappig is, dat nogal veel in nieuws geweest is de afgelopen jaar ook, uh, is, is wat wij Mikey noemen en dat is eigenlijk zeg maar... Uh, je abonnement uh, voor het openbaar vervoer uh, dat werd vroeger uh, via kaartjes verkocht maar sinds eind vorig jaar dus zeg maar een paar dagen geleden is dat gestopt en nu heb je dus een pasje nodig uh, maar ja goed dan zijn er natuurlijk nu ook uh, toeristen die dan die die gaan natuurlijk geen abonnement nemen als ze hier een paar weken zijn ja. en daar is eigenlijk nog geen oplossing voor en uh, dat dat, zo, uh, dat en, en, en het is ook wel zo dat soms die uh, kaartjes niet werken of de betaalpalen waar je ze tegen moet houden om uh, om in te loggen, zeg maar, voordat je met de trein meegaat. Dat duurt te lang. Of, eh, of, of het werkt niet. Of, of mensen moeten te lang in de rij staan... om hun kaart op te waarderen via de automaat. Is dus eigenlijk een soort overchipkaart, zoals wij dat hier kennen. Ja, precies. Ja. Dus, uh, maar er zijn dus ja, wat uh, opstartproblemen. Ja, dus dat, is, uh, dat heeft nog wel heel veel geld gekost en zo. En, uh, dus ja, dat is, uh, en dat is nog niet helemaal... Uh, maar de, de, dus uh, die problemen zijn er nog niet helemaal uit. Maar het is nu wel de enige manier om, uh, om te reizen in Melbourne. Dus, dus, ja. Ja. en Hoe doen toeristen dat dan nu? Die moeten uh, dan een nou, abonnement afsluiten. Er werd wel aangewerkt. En ik, uh, ik, ik geloof dat ze wel bezig zijn met, uh, met een oplossing. En, uh, maar, maar hoe het precies zit op het moment weet ik eigenlijk ook niet. En ja, het is ook wel zo. Iedereen is hier nu met vakantie. Dus op zich wat... wat uh, nieuws betreft is het ook wel een beetje komkommer tijd. Ja, ik wou zeggen, is het dit nou het grootste nieuws in, in uh, Australië? Sorry? Ik wou zeggen inderdaad, is dit nou het grootste nieuws in Australië? Ja, nou ja, goed, er, er is dus niet echt nieuws omdat iedereen met vakantie is. En dat is ja, omdat het hier nu zomer is, een hartje ja. zomer. Dus ja, wat, wat jullie zeg maar in juli en augustus hebben, dat hebben wij in januari, februari. Ja. Voordat alles echt weer volop draait, is het inmiddels wel eind februari of zo. Nou ja, uh, goddank is het dan Mikey, hè? kunnen je het daar tenminste ja, over Ja, maar, maar goed, en hier hebben we natuurlijk wel nu de tenniskampioenschappen uh, van uh, de Australian Open hier in Melbourne. En die beginnen over een paar weken. En je hebt er ook, uh, hier heb je ook toernooien in, in Australië die, die daar, uh, daar voorafgaand, aan, aan voorafgaand, uh, zeg maar, ook veel uh, tennis te hebben en zo. En dat, dat is wat je nu op tv ziet en wat mensen kijken, zeg maar, in ja. cricket. Ja. En wat speelt er op dit moment bij jullie op Bonaire, Michel? Um... Ja, wat, wat eigenlijk wel heel lang, wat, wat heel lang speelt is dat uh, sinds, uh, twee jaar geleden is dat ongeveer, bijna drie jaar, nee twee jaar, tien, tien, tien, tien uh, zijn we natuurlijk een bijzondere gemeente van Nederland geworden. Ja. En uh, nou, dat, dat neemt gewoon veel verandering mee. In het begin was, was dat vrij heftig en nu langzamerhand dringt eigenlijk steeds meer door wat er verandert. Heel veel dingen veranderen ten goede. Als je kijkt naar de ziekenkosten, uh, of nee, niet naar de ziekenkosten, maar naar de, de, de expertise in het ziekenhuis, uh, specialisten worden ingevlogen en... Het ziekenhuis is gewoon. Nee, we zitten natuurlijk nu binnenin met de bevalling, zeg maar. Van Gedien. Uh, uh, van Gedi. mm -hmm. uh, uh, je vrouw, ja. Ik gewoon dat. dat, dat um, uh, de, ja, dat gewoon heel erg verbeterd is. Maar goed, aan de andere kant, dat kost natuurlijk allemaal geld. Uh, dus langzaam zie je ook gewoon prijzen stijgen, uh, je ziet de zorg zorgverzekering stijgen. Gas, en ja gas uh, en elektra zie je stijgen, waterkosten zie je stijgen. En dat eigenlijk toch veel mensen hier uh, um, eigenlijk onder het minimum uh, leven. Helemaal uh, als je dat vergelijkt met, met, met Nederland, zeg maar. En het, het, je zit op een eiland, dus dingen zijn gewoon duur. Alles moet eigenlijk gewoon mm -hmm. vaak uh, ingevuld. Ge, via uh, schepen ingevoerd ge, in worden. Uh, dus je ziet daar gewoon, enerzijds is het dus heel mooi, want je ziet de zorg uh, eigenlijk heel goed vooruitgaan, ook, ook onderwijs, dat soort dingen. Doordat het nu een bijzondere gemeente is geworden? Ja, dat Nederland hmm. daar natuurlijk heel veel investeert. We hebben de, de meeste apparaten tegenwoordig in het ziekenhuis, en, en, en niet eens mensen die zich kunnen bedienen volgens mij altijd, maar uh, dat gaat eigenlijk hartstikke goed. De standaardkosten, uh, nou, noem maar alles maar op. En de, de, de andere zijde is gewoon dat mensen, uh, dat dingen gewoon automatisch wat duurder worden dan. En met name de levensmiddelen. En er is ook een, net uh, de zorgkosten zijn duur, maar ik, bijvoorbeeld er is nu ook een discussie uh, over uh, wet noemen ze dat hier. Water en uh, het elektra mm -hmm. uh, van Bonaire. Uh, dat is gewoon heel erg omhoog gegaan. En ook daarin heeft uh, de regering in Nederland gezegd, Joh, we, we, we, we, we leveren daar geld voor om, dat, om die kosten te drukken omdat je gewoon weet, als dat zo hoog blijft, kunnen mensen dat gewoon niet betalen. En krijg je, uh, ja, worden mensen, uh, moeten moet afgesloten worden. Omdat... Hoe, hoe komt het dat het water en de elektriciteit duurder is geworden? Ja, dat is eigenlijk, um, kijk, het, het is hier sowieso duur, want je moet dus alles, uh, uh, we, we hebben geen, die grondstoffen zijn er zeg maar niet, dus je moet alles, uh, via generatoren moet bijvoorbeeld elektra opgewekt worden voor het hele eiland. Maar ja, het was, ja het... dat was eerder natuurlijk ook al zo. Ja, dat was eerder. Dus, dus wat is het Alleen... verschil dan? Wat is er dan veranderd? Ja, volgens mij is er... Is er uh, en nu heel precies weet ik het niet... Maar volgens mij zijn er dingen veranderd rondom... Uh, uh, ja, het bankbeleid is, is een heel groot woord. Maar je, is, je ziet in ieder geval dat het bedrijf... Wat, wat daar verantwoordelijk voor was... Uh, eigenlijk uh, achtervallig onderhoud heeft. En, en nu de achterkomsten het worden eigen hmm. gesteld. Dat is natuurlijk wel zo. Dat is ook een verschil. Want in Nederland heb je gewoon... Uh, Bepaalde eisen die gesteld worden aan een uh, energieleverancier. Uh, dat was hier niet, dat komt nu wel. Dus we moeten ineens aan bepaalde dingen voldoen. En dan zie je dat, daar, uh, ja, dat ze daar geen geld voor hebben. Ja, ja. En dan wordt dus automatisch de, uh, de, de prijs omhoog geschroefd. Ik, wat, ik, wat ik en mijn vrouw bijvoorbeeld altijd heel bijzonder vinden: dat als in Nederland uh, er een, een uur geen stroom is, ergens in de rand staat, is dat groot nieuws. Zo wij in de, in, de, in de zomer, als het hier uh, uh, flink warm is en de airco's wat draaien dan, dan kan eigenlijk het elektriciteitsnet heel vaak niet aan. Ja. Dus zitten wij heel vaak uh, afgelopen zomer, uh, afgelopen maand hebben we een, bijvoorbeeld een, een, een, een cyclus gehad, dat zit, uh, zit die wijken een paar uur zonder stroom, dan zit die wijken een paar uur zonder stroom. Dus ja, en dat moet allemaal opgehaald worden naar een niveau wat, wat er nu nog niet is. En ja. wat dus ook geld kost. Dan wordt het duurder. Maar dat, is dus, dat is een heel groot verschil natuurlijk tussen Nederland en... Uh, we zijn al een bijzondere gemeente, maar daar, daar zijn we nog niet. Dan moeten we ook langzaam ja. naar groeien, denk ik. Wat is dan nu zo op uh, 1 januari 2013 de publieke opinie... over uh, het feit dat Bonaire nu een bijzondere gemeente is? Ja, ik vind, vind het lastig om te zeggen. Ik, ik, ik denk dat, dat als je mensen recht... ...toerecht aanvraagt, uh, dat mensen snel de neiging hebben... zeggen, nou weet je, dan komt nog een beetje het oude gevoel van Nederland overheerst. Uh, dat, dat, dat ook vanuit uh, de vroegere tijd, van het, dat Nederland natuurlijk soms ook uh, autoritair uh, overkwam. Um, het, het, het, het blijkt een gevoelig punt, maar ik denk dat als je ziet naar de uh, gezondheid... Dat, ...dat mensen het gaan voelen in het portemonnee, dan krijg je natuurlijk altijd een negatieve uh, mm -hmm. uh, stemming. Um, en dat is gewoon ook een schijnend probleem. Want heel veel mensen leven, le nu nou onder de minimumgrens en kunnen gewoon dingen nu niet meer betalen. Dus dan, daar moet ook naar gekeken worden. Ja, en anderzijds, mensen zijn natuurlijk ook gewoon blij van dat, dat, dat uh, de tandarts tegenwoordig goed geregeld zijn, dat het ziekenhuis, dat de specialisten zijn, dat mensen uh, naar Colombia gevlogen worden als er specia speciale hulp nodig is. En dus die, die, dat krijgt gewoon een hele boost. Dus ik denk dat het een beetje dubbel weet. Ik denk dat de, dat de bevolking ergens ook wel vanaf. heeft vanaf. We zien ook de investeringen. Ja, blijft van, je kunt in Nederland ook heel veel investeren... maar als je op een gegeven moment niet meer rond kan komen van je, van je loon... of van je uitkering of wat dan, of van je pensioen... Ja, dan, dan vallen die investeringen in je ogen natuurlijk een beetje weg... en dan wordt het wel snel dat mensen zeggen van... joh, uh, waar gaat dit naartoe? Ja. Wat, nou, denk je, aan... wat denk je, heeft het gewoon wat tijd nodig? Um, ja, ik denk dat het tijd nodig heeft en ook gewoon gewoon tak van, van meerdere partijen. Ik denk ook de politiek wordt natuurlijk langzamerhand veranderd. Uh, uh, ja, ik, ik denk met name dat het tijd nodig zal hebben. Ja. Ik denk ook dat, dat, dat uh, nu we hier op het eiland zitten, zeg maar, je merkt soms dat Nederland, uh, en uh, sommige Nederlanders hebben het ook, van, we komen het wel even vertellen, uh, zo'n houding uh, werkt vaak averechts. En ik denk dat de, de, de, de bevolking van nu en, en de mensen die, die de dingen willen veranderen, daar in elkaar soms wat aan moeten voelen. Ik merk in mijn werk als, als, als hulpverlener dat als ik, kom, als ik met een houding kom van: ik zal het wel even vertellen. Dat kun je soms wel hebben, zo hebben: nou, ik weet het, ik heb het wel gestudeerd. Dan, dan sta je snel boven iemand en heeft iemand snel het idee van dat hij die, die nog maar één ding kan uit zijn afbijten. En dat spanningsveld is best heel herkenbaar op het eiland. Ja. Dus. Yeah. Dus tact is uh, ja. gewenst. Ja, tact en tijd, denk ik. Ja, totdat mensen uh, misschien uh, wat anders over gaan denken, positiever over gaan denken, misschien. Ja, ik denk. Ja. Weet je, als we als we langzamerhand de, de, de kijk met een verandering, zul je toch altijd voor dingen komen te staan die die die wij doorheen moet. En ik denk als je daar langzamerhand en dat met tact doet, nou, volgens mij komen we dan een heel eind. Gerard in Melbourne, wat uh, staat er tot slot op jouw agenda voor deze week? Nou, voor deze week vakantie. En dat is wel eens een keer lekker. lekker. Ik heb uh, vorig jaar eigenlijk niet veel vakantie gehad. En ja, dit is de vakantieperiode. Dus uh, ja, lekker Ga je wat leuks samen doen? met mijn vrouw. Ja. Ga je nog iets bijzonders doen? Nou, ik had zoiets van... Nou, ik dat tennis toch wel een keer zien daar in Melbourne. En um, in de binnenstad. En um, nou... Toen hoorde ik van een collega, je kan heel goedkoop uh, dagkaarten krijgen. We hebben dus uh, twee dagkaarten gekocht, één voor mevrouw en één voor mezelf. Oh, en uh, daar hopen we de eerste dag van de Australian Open uh, nog naartoe te gaan. Dus, uh, leuk. Wow. Mijn baas nog niet, ik moet nog vrij vragen. <laughs> Oké, okay. En Michel, wat geef je? Ja, het is wel leuk om dan uh, een keer uh, van dichtbij heel veel wereld te zien, leuk. Ja. En Michel Bonaire, wat, wat staat er voor jou uh, op de agenda deze week? Ja, de, de, de gezinsuitbreiding staat met strip tot... Uh, ja, tuurlijk, e ja. Morgen, morgen uitgerekend, je vrouw. Ja, morgen, dus uh, daar gaan we helemaal voor. Ik zal even houden. En, Doe maar. Uh, ja. ja. Uh, voor de rest, we, we, we, we hebben een aantal opnames die is vaak naar de feestdagen. Uh, dat, dat zal de komende tijd uh, gaan gebeuren. Uh, dat vragen vaak van teamleden ook wat, wat extra's. Is. Dat is dat, dat, dat, echt met z'n allen te dragen. En we zijn bezig met voorbereiding. In de, in de zomer komt er een groep van 20 uh, uh, jongeren van Eddie's in Action. En die komen ons helpen en uh, die gaan de rijke in naar uh, uh, om met jongeren uh, aan de gang te gaan. Dus daar we, gaan we deze, deze maand gaan naar de voorbereiding voor beginnen. Er staan dus mooie dingen op de agenda. En er wordt nog vuurwerk ja. afgestoken, hoor ik. Ja, je hoorde het. Ik was even zelf ja. fijn. Michel Verkouten <laughs> vanuit Bonaire en Geert Adriaanse vanuit Australië, Australië. Dank jullie wel. Ja, bravo, bravo. We gaan eruit met La Bézive en Watch Me. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe Dit is de Nacht. En zometeen het NOS Radio 1 Journaal. Ik wens u een hele mooie nieuwjaarsdag. Tot ziens.